Ik zou zeggen, een hele goede middag. Hier is hij dan weer, de ondergetekende pret hier bij ZFM Zandvoort. En dat allemaal op die 106.9. We zijn uh, eventjes in uh, afwachting van uh, Itamar van het End. En als het goed is, uh, ja, dan moet hij onderweg zijn. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Tot de klokjes van 7 uur ben ik bij u met Entertainment for You. Dat was Bonium. En Ma Baker. En we gaan lekker verder met een plaatje van Julio Iglesias En Pierre Emme. Hé, hey, Fred hij hey. Draai nog eens een plaatje. Ja, ja, ja, ja dat gaan we doen. Igual que ayer, que nada ha cambiado, que tú siempre me has sido fiel, por eso dime que aún recuerdas el tiempo aquel, añoras los besos que te di la primera vez. Sin een porqué, olvida lo triste que vivir separados fue Por eso dime que cada día al amanecer Pensabas en mi porqué, sabías que iba a volver Sé vivir cuando tú no estás, por eso quieren me, quiere me cada día más, tú sabes que yo no sé de vivir cuando tú no estás. En uh, ja, me. En dat allemaal op die ZFM 106.9 en 104.5 op de kabel. We gaan lekker verder met Marisha. Marisha van der Stelt en uh, Hard on Fire, natuurlijk vorige week uh, ja, hier aanwezig uh, geweest in de studio. En het is zo'n heerlijk nummer. Hè? Haresja van de Stelt. Heerlijke plaat. We gaan uh, zeker vast nog wat uh, van haar horen. Zo, we gaan lekker verder met een, uh, een plaatje uit, uh, uit de Entertainment dot, Dutch Top 5. En dat is een uh, plaatje van uh, Katrina Hultes. En uh, jij denkt toch niet... De Entertainment For You...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 Afgesloten met een lach, waardoor ik in het begin zo naïef jouw slechte kant. Tot jij zou bellen, de liefde, een gevecht. Mijn mooiste dromen sloeg jij weg. Ik heb me volgenomen dat ik klaar ben met verdriet. Ik kan er iets aan doen dat jij in mij. Zellig, Fred. I got nowhere to go, I got nothing to do.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 But I, I, I'm doing fine. Cause everyone says that these are the best days of my life. I'm near the autumn of my life. Got some gray on the side. Yes, I promised to work out, honey But I just can't find the time I'm not a billionaire yet I guess there's nothing for me I got the wife, dog, car and house And some cards up my sleeve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 'Cause everyone said ja, dat was Jan. Danny Vera en The Best Days of My Life. En ja hoor, hij is gearriveerd. Hitamar van het end, Hij is gearriveerd en dan gaan we zo mee uh, ja, een interview doen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. En uh, we gaan nog even een plaatje draaien van Brian Adams. En Summer of 69. I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 en en Louis Carrera. En uh, ja, we hebben weer iemand in de uitzending. En dat is uh, in dit geval Itemar van het End. Ik zou zeggen, ja, hele goede middag. Middag. Ja, ja. het is uh, nog middag. Dus, uh, Goedemiddag. En, uh, en natuurlijk, uh, je collega ook. Ja. Laten we het zo zeggen. Je, je chauffeur. Uh, hij wordt helemaal afgebompt, hoor ik net. Ja. Dus, Hé, uh, <laughs> hey, Itemar. Stel je ergens voor. Ik ben Itemar van het End. Geboren in Rotterdam en uh, lekker aan het zingen door het hele land. Rotje Knor. Rotje Knor. Rotje knor. Plak bij jou, hè, waar jij vroeger geworden hebt. De, maar, ja, ja, waar ik ooit begonnen ben. Dat ik, uh, laat ik het zo zeggen. Ja. Nee. En uh, jou, uh, jouw uh, compaan ook? Nee, die komt met fluiten. Oh, die fluiten. Nou, moet niet te dichtbij. hè, want uh, Midden van het land. Hij dropt me thuis <laughs> af en dan denkt hij snel weg bij die gozer. <laughs> Gaan we afleveren. Ja. Hey, uh, ja. Hoe ben jij ooit begonnen eigenlijk? Ja, je, je vroeg het natuurlijk net al even aan me. Drieënhalf ja. jaar geleden is het eigenlijk begonnen. Uh, ja, dan maak je voor de Gein een filmpje. Uh, ik vond het leuk om te zingen. En uh, totdat iemand naar me toe kwam, die zei, joh, daar moet je ze wat meer mee gaan doen. En in dat geval was het uh, Frank Van Eten. Nee, dat is nog iets later oh, geweest. Iets later. Uh, dat was de. Uh, ja, waren uh, jongens die uh, in het horeca leven zaten. En die zeiden van joh, uh, Ga nou meedoen aan bloed, zweet en tranen. Ik zeg, nou ja, dat is helemaal niet zo'n gek idee, weet je. Je moet een keer de, de stap wagen. En dat heb ik gedaan. En uh, ja, uh, bloed, zweet en tra tranen had een iets andere insteek dan ik dacht. Uh, je moest uh, al bekend zijn. Uh, ja. Kwam eruit. <laughs> <laughs> en uh, ja, ik denk dat meerdere mensen dat hadden. En uh, voor mij was het, ja, ik, ik wilde verder... En uh, dat hebben zij ook toen gezegd van joh ga aan je, aan je bekendheid werken en dan uh, zien we je een keer terug als het nog op tv komt. Nou ik ben natuurlijk niet bij de pakken neer gaan zetten dus uh, dat gaf mij eigenlijk de energie van joh uh, moeten meer ons gezicht laten zien in de cafés om te zingen. Ja. Totdat ik op een avond in de bolle Jan zat en uh, eigenlijk helemaal niet om een liedje te zingen maar gewoon om een biertje te drinken en uh, daar zat Frank van het en die herkende mij van een filmpje. Dus die nodigde mij uit uh, bij hem uh, in de studio om, uh, om eens een keer uh, een praatje te maken. En uh, ja, dat klikte eigenlijk gelijk. Dus uh, toen vanaf dat moment is het echt gaan spelen. En dat is uh, twee jaar geleden. En uh, toen zijn we als een speer door het hele land gegaan. Nooit, uh, nooit eigenlijk uh, uh, aandacht gehad voor uh, dergelijke andere talentenshows. Nee, want ik uh, talentenshows, dat... Uh, nou ja, maar ik bedoel, je hebt er zoveel nu uh, de, de laatste jaren eigenlijk. Ja, je kan uh, overal aan meedoen tegenwoordig. Ik bedoel, het is uh, met idols begonnen, geloof ik. Ja. Uh, toen kreeg je uh, Holland's uh, Got Talent. En uh, ja, uh, wat hadden we nog meer? X-Factor. Uh, uh, uh, ja. Popstars, uh, weet ik wat uh, je allemaal... De al The Voice of Holland ook nog. Ook nog, dus, ja. Uh, nou, nee, ja. In ieder heb... geval, de Voice was nog in ieder geval een andere ja. insteek met uh, eh, ongedraaide stoelen. Juist. Dus dat... Uh, dat was dan weer een hele nieuwe versie ervan. Nee, eigenlijk is het ook helemaal niet mijn ding: talenten jachten. Uh, als je talent hebt en uh, je doet er wat mee en je werkt hard genoeg, word je er ook uitgepikt. Ja. En uh, ik denk dat het toch bij jezelf ligt. En natuurlijk uh, de televisie helpt daaraan mee, uh, zeker waar. Ja, en, en je moet een beetje uh, mazzel hebben. Je moet een beetje geluk hebben. Ja. En ik heb gelukkig heb ik dat gehad. Dat er een, uh, een hoop artiesten waren die mij dat plekje gunden op het podium. En ik mezelf kon laten zien. En, uh, ja, toen, zijn we, uh, toen, toen is het als een speer gegaan eigenlijk. Ik heb uh, één liedje gemaakt met Frank van Etten. Dat is eigenlijk als een geintje ontstaan, heet hij nou Bernadette? Ja, die gaan nou, we zo eerst even draaien. Zo <laughs> ja, zo is het ooit uh, begonnen. Ja, ja, uh, ja. Zolang die er nog is. <laughs> ja, uh, ik, heb hem, ik heb hem in natuurlijk. mijn bestand staan, ja. dus ja, uh, eruit gaan doet hij ook niet meer. Nee, nou, dus. hey. <laughs> hey, we gaan hem even draaien. is goed, man. Top. Komt hij? Jo. Voor mij de liefde van mijn leven. Ik zag jou daar staan aan de bar en ik kon jou niet vergeten. Want je ogen, je lijf, je wondermooie benen. En toen ik me Ja, dit is weer verdwenen. Ze is weer weg. En ja, daar gaat ze. <laughs> <Hoppa>. <laughs> nou, nou, ik bedoel, ja, het valt toch mee? Het is toch een vrolijk nummer? Dat ja, nee, he? het is een hartstikke vrolijk nummer. Ze vinden hem in de cafés en alles, vinden ze hem ook superleuk. Het is alleen niet mijn ding. Maar ja, je moet nou, ergens beginnen om ja, te moet, kijken wat je ding is. Ja, je moet uh, inderdaad uh, toch ergens een start maken. Ja, en dat hebben we ook gedaan. En uh, ja... Uh, omdat mijn stemgeluid heel dicht bij Frank uh, van Etten's stemgeluid ligt. Ja. Uh, kwam die ook op het goede idee om te zeggen. joh, Pak nou die band van mij. Jij bent niet meer de man van toen. En ga daar lekker het land mee door. Okay, en uh, dat hebben we gedaan. Zijn er ook ideeën voor een album? Of, uh? Ja, die liggen er zeker. Ja, okay. ja, ja. Ja, nee, maar dat, uh, dat is ook al in de running? Nou, ik zit, momenteel zit ik uh, uh, bij Jeroen Engelbert. En, uh, dus, en de studios in Volendam. Ja. Uh, Arnold Muren Studios. En we willen dit jaar nog één single uitbrengen. Volgend jaar twee. En dan een album. Ah, oké. Okay. Dus, dus uh, zeg maar de, de lange ja, termijn. Over een jaartje of twee dan uh, legt hij op de Ja, plank. dan uh, zit ik er vijf jaar in. En uh, ja, dat lijkt me toch een top uh, moment om te zeggen: van nou. we knallen een, uh, een, een album klein, een, een klein, klein jubileum. Album. Ja, He, toch? Precies. Nou, mooi. Zullen we dan uh, de nieuwe gaan draaien? Lijkt me een goed idee. Ja. Heerlijk nummer. Tenminste, althans, uh, vind ik wel. Ja, nee, het is even wat anders dan Bernadette, maar goed. Ja, ja nee, maar, maar. Je, ik wou ook echt anders, hè. <laughs> Bernadette ging weg. Ik dacht, nou moeten we voor goed voorgoed voorbij. Ah, <laughs> ja, nou, vooruit, dan komt hij. <laughs> je zei niet meer terug en je keek me niet aan.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 Heb, heb gehad een roddel? Vast nachts uit de stad zijn dat nou je vrienden? Ze hebben me vast wel weer ergens gezien in een kroeg of een snackbar Misschien is dit wat we verdienen. Zal ik kist op jaloezie wel? Heerlijk nummer. Voor goed voorbij. Itemar van het End. Dankjewel. Heerlijk nummer. Dankjewel. je nou, nou, Dat is beter als ja. Dus dit sturen we nu naar huis. Precies. Daar hebben we het Wegwezen. niet meer over. <laughs> nee, dit is even een ander kaliber. Hè. Uh, dit is echt levenslied uh, ja. 2.0. Nou, ja. Ja, dat is inderdaad uh, een beetje te vergelijken met uh, ja, de andere heren. Zoals inderdaad Frank van Eten. Uh, ja, en ik word, uh, ja, heel vaak zetten ze me in de range bij een uh, Danny de Munk, een René Vroger. Uh. Ja, inderdaad, een beetje Tino Maart, een beetje, ja. ja, die katerijnen, zeg maar. Ja, en ik moet zeggen, dat is helemaal niet verkeerd natuurlijk als dat gezegd wordt. Nee. Uh, en dat met aannemers? nummer? Juist, en ik ben nee. uh, nog niet zo lang bezig, dus uh, ik heb niks te klagen. Nee, nou, de volgende nummer ook zo, dan... Uh... Ja, Het ja, gaat helemaal goed, gaat het helemaal goed komen <laughs> Zie ik je zeker nog terug hoor. Ja dan kom ik, kom ik nog terug dan Ja sowieso bij de volgende single Sowieso ja, ja, Dan hoop ik in ieder geval dat je weer ja. hier langs komt Dat doen we sowieso En totdat we een heel album hebben Dan ben ik een paar keer geweest Dan heb je in ieder geval <laughs> <laughs> <laughs> Dan weet je in ieder geval wat er in de <laughs> huiskas staat en zo. <laughs> Juist En hoe laat ik weg moet rijden <laughs> Ook dat maar ah, nou, dat maakt niet uit. Dat, uh, dat komt er altijd wel goed. Ja, natuurlijk. Nee, het nee, is leuk. Ik heb hier ook een paar vrienden zitten. Dus, ja. uh, nou, ik bedoel, ja. De, de afstand is eigenlijk niet. Het is uh, nee. een dik uur. Nou, 40, minuutjes. Nou, 40, 40 je, als, minuutjes. als je hard rijdt. Rij en niks tegen hebt. Nee. <laughs> hey, uh, uh, ja, wat, uh, wat heb je eigenlijk uh, nog aan toe te voegen aan, uh, aan dit nummer? Eigenlijk voor goed voorbij. Ja, nee, dit nummer is gewoon. Uh, Eén was het heel leuk om te maken. Uh, als je in de Arnold Muren studio's binnenkomt in Volendam, is dat gewoon een kippenvelmomentje. Uh, als je weet dat uh, Marco Basato daar ook opneemt en Ilse de Lange en Waylon. En jij mag daar ook opnemen, dan uh, ja, is dat gewoon speciaal nee. natuurlijk. Ja, dan gaat er wat door jij in, in principe. Ja, ja en uh, een welbekende Yves Berensen die. Uh, ja, hier vandaan komt hè. Ja, heel die, bekend hier uh, in Zandvoort, inderdaad. Ja, wij zitten bij dezelfde club toevallig. Dus uh, vandaar dat ja. we elkaar ook goed kennen. En uh, een andere collega zanger, Niels Bode, die ook met een uh, nieuwe single bezig is, uh, zit ook bij dezelfde club. Dus ja. Uh, ja, dat is gewoon speciaal. En als die mensen met je willen werken, dan, uh, dan doet dat wat met je. En dan zie je ook het resultaat uh, van de single. Uh, ja, die doet het heel goed in, in de lijsten. Dus daar gaan we lekker mee door. We hebben een hoop leuke feesten op programma staan. Nou ja, je staat, je staat in de Duitse top 5 van CFM sta je er ook nog steeds in. Ja, dus houdt vol. al inmiddels. Ja, ja. Ja, ja, je houdt vol. <laughs> gaat echt niet voorbij. Het gaat echt niet voor goed voorbij. <laughs> nee, dus dat, ik vrees dat hij nog wel een aantal weken erin blijft staan. Ja, nee, het is helemaal ziet. top. Dus dat, dat gaat sowieso goed komen. Ik ben er blij mee. Ja, toch? Ja, zeker weten. En, uh, het nummer. Hoe, hoe, hoe is het eigenlijk alles uh, ontstaan? Het is niet dat mijn relatie voorbij was. Oh, dus heel, dus, Dat dus, denk dus je dus ook. Nou, de, oh, ja, dat ja, ja, ja, ja, ja, zou relatie kunnen. Ja, nee, het zou Vaak kunnen. is dat het moment. He. Ja, Nee, mijn relatie was niet voorbij. Uh, ik wilde een nummer maken wat herkenbaar is voor iedereen. En uh, als je goed naar de tekst luistert... dan uh, ja, is dat heel herkenbaar voor een heleboel mensen. Ja, iedereen blijft wel eens ergens hangen. Hè. En dan, Juist. Uh, ja, en ja. Dan krijg en dan je dan een wordt het... telefoontje van een vreemd iemand. en dan ja. Wordt het verkeerde gedachte, altijd ja, het slechte ja. natuurlijk. Daar gaat het allemaal over. Ja, en dan vind ik altijd dat je in een nummer... en dat heb ik zelf ook als ik muziek luister... dan moet er een zin in zitten waarvan je zegt... hé, hey, als je even nadenkt, denk je... ja, dat klopt. En vandaar ook de zin... als je zegt wat ik denk, moet ik je vergeten? Uh, je kan gewoon niet alles zeggen. <lacht> nou ja, nou je, ja, je kan ook niet alles weten. <lacht> nee, zo is het ook... Ik heb altijd alzheimer. Ik ga de deur uit. dan heb ik alzheimer. Ik kom ja, terug. Dus het weer is weer goed. En, nou, de volgende dag weet je helemaal niks meer. Zo wordt gewoon. Nee, dat is gek, kijkheid. En uh, nee, ja, het was uh, top om dit nummer te maken. En uh, uh, hij wordt heel goed opgepakt. En mensen vinden het een goed nummer. Dus we gaan lekker hiermee door. En uh, ja, uiteindelijk, uh, zoals ik net al zei, uh, uh, komen er nog een paar singles aan. En dan gaan we aan een album werken. Oké. Okay. Gaan we eventjes... Uh, en muziekje er tussendoor draaien, Ja, natuurlijk. Nee, uh... En dat doen we met Root Syndicate. En de uh, Mockingbird heel die keer ook vast wel. Ja, gezellig. doen we. Top. Syndicate, Root Syndicate... en uh, Tralala... Tra Wat vind je ervan? V vrolijk, ja, lekker zomers. Ja, ja. Nou ja, ja, dat vind je later... Het, het, is, een beetje... het is dat het weer <laughs> tegen zit, ik mijn zwembroek niet bij me heb... anders nou ja, had ik het geweten hoor. Uh, het scheelt twee jassen... met uh, vergelijken met twee dagen <laughs> terug. Maar goed, uh, geeft niet. En uh, vier <laughs> dames. hoelenhoepdames. Uh, maar. heb jij nog... Uh, optredens dan? Ja, binnenkort? ik heb leuke dingen staan allemaal... Uh, Volgende week, ja, dit weekend hebben we natuurlijk weer een paar, paar optredens. Sowieso uh, gaan we de cafés af. Volgende week donderdag heb ik een speciaal optreden. Is dus mijn uh, vriend Mario Mulder. Bekend van bloedsweet en tranenjarig. Dat is die man met die hooghoed. He? Ja, de man met de hooghoed. <laughs> de Haag. De Haagse Hazes. Ja, nou, die hadden we vorige week ook, twee Haagse broers. Ja, nee, dus, uh, dus die viert zijn verjaardag. Dus dat is hartstikke leuk met Leonardo Nodel, Pons. Uh, ja, noem het maar op. Uh, alle bekenden komen langs, dus dat is uh, super leuk. Dan hebben we het weekend weer volgepland staan. En uh, 29 mei hebben we een, uh, een leuke staan in Vlaardingen... met uh, Tony van Bokstel, Django Wagner, uh, Frank van Ette ook. Uh, Henk Dame, uh, Dean Sounders. Ja, dat, uh, alle bekende namen. Alle bekende namen, ja, ja. dus dan gaan we ook weer een mooi feestje bouwen. En uh, <coughs> ja, <coughs> je hebt de kroegoptreders... De privéfeestjes en de, de, de georganiseerde feesten. En uh, ja, dat, als je ze zo allemaal kan pakken ja, en, en je hebt uh, lol erin, dan, dan is het helemaal top. Ja, en uh, ja, zijn er ergens uh, kaarten voor te koop? Voor de... Ja, zijn allemaal te koop. Uh, van de week post ik weer wat op mijn Facebook ook. Dus uh, ah, okay. dat is heel makkelijk uh, op Facebook. Iet uh, daar maar van en ik sta gelijk bovenaan. Ah, oké. Okay. Ja, nou ja, en anders kunnen ze altijd nog via de, via de site van uh, Entertainment for You kunnen ze ook uh, uh, kijken kan kunnen ze ook automatisch uh, uh, zien ze hier voorbij komen. Juist. Ik bedoel, uh, ik zie hier ongeveer 24 keer per dag uh, voorbij komen. <laughs> ja, dus iedere uur keer... Vond je het nog leuk dat ik kwam? Ja, <laughs> ik heb ja, nou, ja je... <laughs> <laughs> nou, Maar ja, goed. Je, dat betekent dat je druk zat hebt. En uh, ja, uh, ja, dat je toch wel een, een graag gezien gast bent. Ja, nee, het is ook... Uh, ik moet ook zeggen dat ik einde van het jaar 2015 eventjes rust heb genomen een maandje. Omdat het iets te gek werd allemaal. En uh, ja, het is natuurlijk gewoon te bizar als je uh, ja, drieënhalf jaar geleden begonnen bent met een video maken in je woonkamer. Uh, dat je nu door het hele land staat op te treden. En uh, uh, zowel ook in Spanje. Ja, ja dat dan, is ook uh, Ik bedoel... Uh... Ja, dat is heerlijk. Dat is ja, uh, iets beter weer. <laughs> maar dat is gewoon heel bizar... Als dat, dat dat zo snel is gegaan. En nou. uh, ja, ik heb een goed team om me heen. Uh, lieve vrienden, lieve familie. Uh, uh, goede collega's hangers. En ik ben er ook altijd zelf van. Als je elkaar wat gunt, uh, kom je verder. En dat is in deze business sowieso vrij... Uh, uh, ja, een lastig puntje. Maar... Uh, ik heb het geluk gehad dat ze het mij wel gunden. En uh, vandaar dat ik na 3,5 jaar... Uh, ja, nu door het hele land sta. Nee. En jij mij 24 nee, keer per dag nee, zien. Nee, ja. <laughs> hey, maar, uh, Spanje, hoe ben je daar terecht gekomen dan? Ik ben uh, gevraagd voor een artiestenreis. Uh, okay. Vorig jaar. En uh, ja zijn we daar een week lang... Uh, hebben we daar de optredens gedaan. En uh, uiteraard... Uh, ja, tot mijn verbazing eigenlijk... werd ik ineens herkend daar... in alle kroegen en cafés en... Uh, ja gaan we dit jaar uh, weer terug oké okay, het uh, café het zwarte schaap of zo nee, nee. <laughs> trefpunt de Brabanden, stamcafé noem ze maar op oké okay, ja dus we ik, mogen ik, dit ik, jaar weer ik, ik weet het toevallig er zit daar ook een of andere partycafé het zwarte schaap dus uh, ja uh, zit er ook ja <laughs> <laughs> hey, uh, dus we ja. gaan in december lekker en uh, over twee drie weken gaan we ook uh, en is het ook uh, nog naar de, naar de Turkse Riviera's? Of, uh? Uh, heel misschien, in oktober. Okay. Dus uh, staat wel, ik bedoel, uh, ik ga heel graag natuurlijk. Maar ja, we ja, moeten alleen nee. even bellen. Ja. <laughs> ja, ja, en we hopen dat het daar een beetje goed blijgaan is. Uh, ja. Ja, het is momenteel een beetje, uh, ja, heel erg onrustig, laat ik het zo zeggen. Ja, als ze me nu zouden vragen, zou ik ook niet gaan. Nee, ik vind, ik nu nu, nu, nu trekt het maar niet. Nee, uh, nee, maar dat snap ik nog wel. Ja, De meeste mensen gaan er nou alsnog op vakantie van dit jaar. Maar goed. Ja, want dan rijden ze, blijven ze mijn plaat rijden. Dat is het echt voor <laughs> goed voorbij. Ja, je weet het niet. <laughs> hey, we gaan er even een plaatje draaien van Shaggy. Tot de, tot de nieuws van 6 uur. Top. Can be sweet as honey, string like bumblebee It's a summertime of air in the atmosphere I'm a lover, a tire, and the clothes that she wear Some of them a bone up, them tires, some of them a draw, don't care Well, some of them a shine up, some of a wax up, not a sign of smear Gotta be rolling in my crystals that the girls, them stare This is shaggy and as your ultimate fear Taking care of her career, so tell the world, beware Cause it's a brand new selection for your musical ear <laughs> Run after a body with a caramel skin. I'm a smile at her, she looked at me and gave me a grin I'm an offer to her a drink and she said juice and gin And as I whispered in her ear I asked her how you doing Where was it that I reside and I told her Brooklyn Atmosphere filled with romance, I first sparkling Just her voice and what she said, I let my poor head spin I come up and now with a musical swing I used to frittily sexy as can be sweet As on honey sting like bumblebee I used to little woman, sexy as can be sweet